3 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De betrouwbaarheid van honderden overheidswebsites is niet te garanderen. Dat heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken vannacht gezegd op een persconferentie. Op het ministerie is de hele avond crisisoverleg gevoerd over de kwestie. Die draait om de veiligheid van certificaten waarmee gegevens van de overheid worden beveiligd. Het bedrijf DigiNotar dat de certificaten uitgeeft is onlangs door hackers gekraakt. En Donner heeft nu het vertrouwen in het bedrijf opgezegd. Websites van de overheid worden de komende dagen met certificaten van andere leveranciers beveiligd. De sites blijven wel in de lucht. Dat betekent dat bezoekers van bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Rijksdienst voor het Wegverkeer... een melding kunnen krijgen dat de site niet te vertrouwen is. Donner zegt dat het dan verstandig is om niet in te loggen. Het aantal meldingen vanuit de euthanasie is vorig jaar fors gestegen. Bij de toetsingscommissies kwamen ruim 3100 meldingen binnen, 19% meer dan het jaar daarvoor. In bijna alle gevallen heeft de arts zorgvuldig gehandeld, blijkt uit het jaarverslag. Negen keer gebeurde dat niet. Die gevallen zijn doorgespeeld aan justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het aantal meldingen van euthanasie is in tien jaar tijd met 50% toegenomen... De toetsingscommissies weten niet hoe dat komt. Uit een onderzoek van Eén Vandaag bleek deze zomer dat huisartsen het gevoel hebben... dat ze steeds vaker door patiënten en familieleden onder druk worden gezet om euthanasie te plegen. Het Nederlands elftal is bijna verzekerd van deelname aan het EK volgend jaar in Polen en Oekraïne. Oranje won in Eindhoven met 11-0 van San Marino, de grootste zege ooit van het Nederlands elftal. Bondscoach van Marwijk sprak van een mooie oefenwedstrijd met schitterende combinaties en doelpunten. In dezelfde pool eindigde Hongarije Zweden in 2-1 en Finland-Moldavië werd 4-1. Het weer een heldere nacht met in het binnenland kans op mist, minimaal rond 14 graden. Overdag vrij zonnig en tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag vooral in het westen kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom bij Nachtvluchten van zaterdag 3 september 2011. Het tweede uur alweer. Straks tussen 6 en 7 schuift bij mij aan de tekenaar Peter Pontiac... wiens oeuvre onlangs werd onderscheiden met de Martin prijs. Tot het zover is, kunt u luisteren naar een drie uur durend gesprek met Remco Kampert... een schrijver, dichter en columnist die heel vaak in de prijzen viel. Laatst nog werd hem de Gouden Ganzenveer toegekend. In 2009 maakte de VPRO in het programma De Avonden... iedere werkdag van 21 tot 23 uur te beluisteren op Radio 6... een serie portretten van spraakmakende vertegenwoordigers... van het Nederlandse culturele leven. Kort voor zijn tachtigste verjaardag werd Remco Kampert... uitvoerig door Wim Brands geïnterviewd in zijn woning in Amsterdam. Remco Kampert zag het levenslicht op 28 juli 1928 in Den Haag. Hij debuteerde in 1951 met het dichtbundel Vogels vliegen toch. Hij behoorde als dichter tot de vijftigers. Maar naast gedichten schreef Kampert korte verhalen en romans. Als romanschrijver debuteerde hij in 1961 met Het leven is verrukkelijk... Het boek werd een groot succes, dat gebeurde al onmiddellijk. In 1985 schreef hij het boekenweekgeschenk Sombermans Actie. En jarenlang schreef Kampert samen met Jan Mulder dagelijks een column op de voorpagina van de Volkskrant, onder het kopje Camus. Wim Brands, onder meer bekend van het televisieprogramma Boeken, heeft zo zijn eigen redenen om de schrijver te bewonderen en te willen interviewen. Welkom. Naar nou wat ik hoop een legendarische reeks gaat worden. De zomeravonden. Want wat gaan wij van de avonden doen? We gaan spraakmakende vertegenwoordigers... van het Nederlandse culturele leven portretteren. En we beginnen vanavond in Amsterdam. We beginnen in de woning van Remco Kampert. Toen mij werd gevraagd wie ik voor zomeravonden zou willen bezoeken... riep ik direct Remco Kampert... En eigenlijk maar om één reden, en die ene reden ga ik nu ook noemen. Ooit, ik was jong en nog zeer onbenullig, las ik James Dean en het verdriet. En daarna voelde ik me niet onbenullig meer. James Dean en het verdriet, en het verhaal zal in dit portret ter sprake komen, zorgden voor een soort mentale verandering in mijn hersenen. Het leven zag er sindsdien totaal anders uit. Zo zou ik ook willen kunnen schrijven, bijvoorbeeld, dacht ik... toen ik James Dean en het verdriet had gelezen. Maar er was meer de toon van dat verhaal, de blues. Goed, ik ga op bezoek bij de maker van James Dean en het verdriet. Als ik aankom fiets, zie ik dat hij voor het raam staat. We hebben afgesproken dat we twee uur lang non-stop praten. De komende drie uur is het woord aan Remco Kampert. En er zal muziek zijn. Muziek van voornamelijk Thelonious Monk. Want zo wilde Remco Kampert het. De eerste vraag die ik hem stel als ik in zijn werkkamer binnenwandel is... ik zie namelijk allemaal treinkaartjes liggen. Reis jij altijd met de trein? Nou ja, ja. Altijd, ja, eigenlijk. Maar dit was, uh, ja, de laatste keer was in Antwerpen. Een paar keer waar ik moest optreden. Dan ga ik met de trein. Zullen we even naar het raam lopen, trouwens, Remco? Je Want ik, toen ik hier aankwam fietsen... Toen zag ik je namelijk hier voor het raam staan. En je raam lagen. Hoe lang woon je al in deze buurt? We wonen hier nu uh, ruim 13 jaar. Ruim 13 jaar, ja. Daarvoor woon ik uh, over de Van Baardenstraat. Dat is een uh, ander deel van uh, Zuid, Oud-Zuid. In de... Van de Heerstraat heb ik gewoond. Alexander Boerstraat. Van Breestraat ook nog even. Maar dan ben ik. Ja, de, over de Van Baardenstraat. Het is net het is een ander stukje oud-Zuid eigenlijk hier. Dan daar. Wat is hier anders dan? Het is wat ruimer en het is wat uh, onbestemder. Wat uh, veel hotels en uh, advocatenkantoren. En, en hierachter parallel de P.C. Hoofdstraat. Dat is nu in. De andere deel van de zuid de of zo. Aha. Vond ik het zo wel mooi toen ik hier de straat in kon fietsen. Dat je, inderdaad, je hebt een paar van die hotels waarvan je zou kunnen voorstellen dat daar mensen wonen. die daar al 40 jaar zeg maar, een hotelkamer huren. Dat soort hotels. Ja, dat zou best eens kunnen, ja. Ja. Maar goed, dat, ja, nou, dat is misschien toch. Het is toch nog iets gewoner hier. Ik denk dat je daar een ander soort hotels voor nodig hebt. Zoals het Koerhaus in Den Haag of zo. Wat staat hier trouwens op de grond? Dit is een, een oude speelgoedauto van Russische makeleien. Nee, het is niet van Russisch. Volgens ons de is hij uh, Frans. Uit 1932 of zo. Die heb ik eens gevonden. Of Willem van Malsen, de schilder en ik. Hebben die in Parijs gevonden terwijl hij bij een boom stond? Hij was net buiten gezet door een familie. En we hebben hem snel weer naar binnen gehaald. En nu is hij hier in Amsterdam. Mooi is die trouwens. Maar je hebt hem nooit opgeknapt, want de wielen zijn. Nee, daar er zitten er nog wel wielen. Op. Ja. ja. Je, hij, is, hij is licht verbogen, maar de wielen zitten er nog op. Ja, ja. Ah, je moet hem ook niet. Ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet. Ik heb hem ook een beetje ter herinnering aan Willem heb ik hem bewaard. En ik zou hem ook nooit uh, weer nu hier in Jan Laakstaat bij een boom gaan zetten. Maar, en je moet hem ook niet restaureren of zo. Het is gewoon een gedeukt ding, gebruikt door kinderen. Franse kindjes, denk ik. In een Franse autootje. Van Malsen de tekenaar en beeldend kunstenaar... met wie je goed bevriend was. Wanneer is hij nou overleden? Nou, dat is alweer een jaar vijf, zes geleden, denk ik. Mis je hem nog wel eens? Nou, ik kan hem bijna niet missen, want we hebben veel met hem te maken nog steeds. Omdat uh, mijn vrouw, die heeft een tentoonstelling over hem ingericht. Die hebben we hier in huis gehad. Dus, en daar is ze met de afwikkeling, afwikkeling daarvan is nog steeds bezig. En, uh, dus uh, we, we hebben dagelijks met Willem te maken nog steeds. En daar heb ik geen uh, spijt van. Uh -huh je had het over Rudy die, die, die tegen je. Misschien wil jij even gaan zitten daar. Die tegen je had gezegd dat uh, die auto Frans is. Kousbroek heb je natuurlijk een, een tijd mee in, in Parijs gezeten na, na de oorlog. Ben je nu die, die correspondentie aan het lezen trouwens... van hem en Willem-Frederik Hermans, of niet? Uh, die heb ik nog niet gelezen, nee, maar dat komt ongetwijfeld binnenkort... Ik, ja, kijk, ik, ik, heb het nog niet, ik heb het boek nog niet bij de bezig bijgehaald. Of gekocht, moet je zeggen dan. Je krijgt het toch? Ik denk wel dat ik het krijg, maar Rudy wil het mezelf geven. Maar ik heb hem nog niets gezien. Volgende week zie ik hem en dan krijg ik het officieel overhandigd door hem. En dan kan ik het ook lezen. Ga, ga zitten daar als je wilt. Ik pak ook wel even een stoel. Of ik ga aan die andere kant zitten. Ik zie hier trouwens. Ja, ik ga, maar, ga jij maar zitten. Ik ga nog niet zitten. Jij zoekt een asbak. Dat, dat, dat is een van de redenen waarom ik blij ben dat ik niet meer rook, weet je dat? Dat, je geen, dat, ik, geen asbak meer dat, dat ik nooit meer een asbak hoef te zoeken. Of dat je soms... Nou, dit is het andere deel van de, de kamer. Dit is, dit is niet je werkkamer, je slaap je dus. Ja. Dit is ook het deel dat mijn vrouw niet wil dat je ziet. Maar je vrouw is nu beneden... En die zei namelijk, ga lekker beneden zitten, want het is zo'n troep. Maar het is helemaal geen troep. Ben je iemand die vaak dingen kwijt is, of niet? In de badkamer nu? Nou, nee, uh, zelden. Maar dat begint, uh, begint te gebeuren nu, dingen kwijtraken. Hè? Dat heeft met leeftijd te maken. Je wordt tastig. Niet op weg zijn naar iets en niet meer weten. Nu loop ik met een asbakje Nu weet ik nog precies wat ik doe. Je volgt me als een hondje trouwens. Ja. <laughs> ja, nou ik moet wel. Maar nu weet je het. Maar je, soms heb je dat. Dat je een moment dat je echt niet meer weet waar, nou, waarnaar je op weg was. Hele korte momenten, ja. Maar dan. Ja, dan. Zoals dus ik aan, aan het werken ben. En denk ik, oh ja, nu moet ik even dit. En dan, uh... Nee, kom nu gewoon. Je vrouw komt binnen. Gewoon rustig binnen en zet oh, alles daar neer. Ja. Op de hoek. En dan wil ik eigenlijk een soort krukje hebben. Is ja. dat ergens? Ja. Het is hier helemaal geen troep. Oh, goed. Dat vind jij. <laughs> maar is dat, is, dat, is dat... Vind je dat pijnlijk als je dingen niet meer kunt terugvinden... of niet meer weet wat je wilt zeggen, bijvoorbeeld? Nou, het is in zo'n fractie van een seconde... Ik, als het heel lang zou duren, dan zou ik het pijnlijk gaan vinden. Ja. Maar nu weet ik het weer snel, meestal. Net ach. Het is... Uh... Het zijn kleine, niet te zaken doende dingetjes. Het is meer dat ik in mijn kop dan aan het schrijven ben en uh, denk, ja, dit en dat moet ik op papier zetten. Oh ja, even, uh, ja, ik zou niet eens weten wat, laat uh, ik, uh, ik even thee zetten bijvoorbeeld. En dan loop ik op weg naar de plek waar ik dan thee kan zetten en denk, wat, wat ga ik daar doen? Ik moet dat, en dan loop ik weer terug naar mijn werkkamer en schrijf op wat ik wou opschrijven eigenlijk. En die thee dat komt dan wel. Ja. Maak je trouwens, ik zie het, het ook. Zijn dit, zijn, dit, zijn, dit, zijn, dit, zijn dit gewoon notities die je hebt gemaakt? Of alleen maar een paar krabbeltjes zo van... Uh... Dit zijn notities en zoals je ziet veel telefoonnummers van mensen die ik moest bellen. Maar het is allemaal doorgeschrapt, dus dat heb ik allemaal al gedaan. Dank je. Ja, geweldig. En dank je voor de koffie trouwens. Ja, ik pak hier dit even, want weet je wat ik hier zag? Ja. Yeah. Willem. We oh, hadden het net over van Malsen. Willem. Die overigens ook nog steeds. Hij woont, die woont in een dat is andere Willem. Ja, Dit is niet Willem van Malsen. Dit is de Bernard, nee, Bernard Holtrop. Die in Parijs woont ook. Aan de rand van. Je mag de telefoon aannemen hoor. Hallo. Dank wel. En dan ga ik intussen, terwijl het telefoongesprek ja, wordt gevoerd. Dat maar je, ik word Even verder kijken. Kan, kan, ik je wat, kan ik je wat later terugbellen? Hoe laat? Ben, ben je thuis? Oké. Okay. Ja, goed. Dan bel ik je wel Een dochter. Ja. Ja. Een dochter. Een van je dochters is toch fotograaf geworden, of niet? Ja. Dat is dan. En de andere, dus. Die is uh, gelukkig getaard en heeft twee grote dochters. En. Uh, doet. Uh, ja. schept plezier in het leven. Heb je veel contact met je dochters? dan moet ik aan denken: kijk, je, bent, je hebt nu een, een enorme leeftijd bereikt, zo langzamerhand. Je hebt wel eens gezegd, schiet me nu te binnen vroeger, dat je jezelf, ja, dat je niet zo'n geweldig goede, goede vader was. Mm -hmm. Maar als je heel oud wordt, dan worden je dochters weer ouder. En dan kun je toch op een gegeven moment gewoon weer een totaal andere relatie met ze krijgen. Ja, nee, we hebben een heel aardige relatie. We zien elkaar regelmatig, maar we overlopen elkaar niet. Maar het gaat heel goed. Uh -huh. Als je dat wil weten. <laughs> en uh, het is maar goed ook, want we wonen allemaal in dezelfde stad. En uh, je ontmoet elkaar vaak bij dingen steven als we ruzie hadden. Dat zou heel pijnlijk zijn natuurlijk, maar dat hebben we niet. Uh -huh. Kun jij goed ruzie maken eigenlijk, of niet? Nee. Ja, daar, ben ik niet, daar ben ik geen grote held in, ruzie maken. Nee, dat, ik vind het een beetje. Het knaagt aan me. Je hebt natuurlijk altijd wel eens ruzie met iemand. Dat knaagt aan me. En ik vind het tijd. Ik denk er dan te veel aan. En ik vind het uh, tijdverspilling in zekere zin. Want het zijn bijna altijd kleine dingetjes. Ik ben zeker geen ruziezoeker. Dan meer een ruzie ontwijken. <laughs> kun je kun je, kun je een hele erge ruzie herinneren? Nee. Niet één. Dat, uh, nee, want ik ga nu heel snel schieten allerlei situaties in het leven aan me voorbij. Maar ik, ik kan me geen enkele grote veten of ruzie of uh, iets wat tot op de dag van vandaag zou doorvreten herinneren. Ik denk ik je wel eens... Zo, zo in je puberteit heb je wel eens ruzietjes hè, met, met vriendjes. Met vriendjes zeg ik dan ook nog nadruk. Want dat, en dat duurt dan een halve dag en dan ben je weer vriendje. En verder heb ik in mijn leven nooit grote ruzies gemaakt of gekregen. Of... Ik zou het niet weten. Uh -huh. ik, ik zou hem onmiddellijk bekennen ja. als er als maar één te binnen schoot. Maar... Ja, weet je waarom ik, waarom ik ook aan denk? Omdat... Jij ja, krijgt dan volgende week dat uh, boek van Kousbroek uh, cadeau... die, uh, die uh, briefwisseling van Kousbroek en Hermans. En weet je wat, ik heb hem gelezen. Hij is heel mooi om te lezen, omdat... al is het alleen maar omdat Hermans voortdurend naar voren komt... als iemand die een soort onvoorwaardelijke trouw van de ander eist. Daar gaat op een gegeven moment volgens mij die vriendschap ook uh, door stuk. Door een akkefietje. En dan kan Kousbroek niet meer voldoen. Maar dat je bijna het, het, het echt Spaans benauwd krijgt, begrijp je... Ja, ja. Ja, ik begrijp het. Ik, ik heb dat ook gelezen allemaal in de kranten, maar dat is mij vreemd. Ik. Uh... Ja. Ik geloof dat je erg onzeker over jezelf moet zijn als je dat soort uh, eisen aan anderen stelt. Me. En ik, ik heb ook een zekere onzekerheid, maar niet op dat gebied. Bovendien ben ik. Uh... Ja, er zijn als dingen die. Uh... Als ik het over anderen heb die mij niet speciaal bevallen in iemand. Kleine dingen, gewoontes misschien of zo. Maar iets om daar een vriendschap voor op te zeggen. Dat lijkt mij dat lijkt me zo bespottelijk. Uh -huh. Wat bedoel je trouwens met een zekere onzekerheid? Met een zekere onzekerheid? Ja, zeg ik mooi. dat? Oh, ja. Ja. Nou ja, een bepaalde onzekerheid ja. bedoel ik in dit geval. Wel, maar om uh, uh, de, um, um, vriendschappen. Uh, ja, het, het woord vriendschap is überhaupt een moeilijk woord. Hè. Er zijn mensen met wie ik me echt bevriend voel. En ik, dat zijn dan misschien op de vingers van één hand af te tellen. En de rest zijn goede kennissen en zo. En daar maak je natuurlijk helemaal geen ruzie mee. Waarom zou je? Ja. Enfin, ruzie vind ik een, een, een, een onzinnige situatie and i would like to play a little tune i just composed not so long ago entitled uh, "Panonica." it was named after this beautiful lady here but i think her father gave her that name of after a butterfly that he tried to catch i don't think he caught the butterfly <laughs> is een echte vriend van je kaarsboek bijvoorbeeld... die je al vanaf heel lang geleden kent. Ja, die is natuurlijk uh, sinds de middelbare school al... was ik daar bevriend mee. Met Malsen was ik goed bevriend. Schilder over wie we het hadden. En uh, Henk Hofland dacht ik ook een goede vriend mee van me. Ans Keller ook. En dat is het zo'n beetje. Nu vergeet ik ongetwijfeld iemand. Die dan heel boos gaat worden of juist niet. Maar wat maakt nou iemand... Wat, wat maakt ze tot goede vrienden? Wat maakt Kausbroek bijvoorbeeld tot een goede vriend? Nou, dat is omdat we elkaar zo lang kennen. He, Trudy is niet de gemakkelijkste persoon. Hoewel die gemakkelijker is dan Hermans was. <tieden> maar moet je toch wel. Die is wel eens vaak teleurgesteld. Als je niet bijvoorbeeld een tijd niks van je laat horen. Gewoon omdat je. Ja, met jezelf bezig ben. Ik vind, dat, ik vind niet dat vriendschappen continu onderhouden moeten worden. Bewezen moeten worden. En hij heeft dat gevoel iets meer. Ik ben wat makkelijker wat dat betreft. Hè? goede vriend. Hè? Iemand als Henk bijvoorbeeld. Nou, die is heel veel weg. En dan is het niet... Uh, ik, doe ook nooit, ik heb nooit aan correspondenties gedaan met vrienden. En dat... Uh, dat ligt meer aan mij, dus ik mag blij zijn dat er nog een paar mensen zijn... Die, die misschien bevriend met mij willen zijn. Wel, want ik ben niet zo goed in het onderhouden van al dat soort dingen. En, en het is een gevoel van je meteen bij iemand thuis voelen... Hè, wat ik met Henk heb en met Keller. En, en zo, hè, dat, uh, Het gesprek, ook al heb je elkaar een half jaar niet gezien... wordt automatisch voortgezet. Uh -huh. Ik zat thuis met het Kuisboeken. Jullie hebben ook natuurlijk samen dat blad gemaakt, Braak. Dat was dat ook een, een, een... Want je zei net bijvoorbeeld, ik, ik heb niet echt last van, van, van onzekerheid. Natuurlijk wel een beetje, maar niet van die onzekerheid zoals Hermans die waarschijnlijk uh, gehad heeft. Was jij bijvoorbeeld op de middelbare school een jongen die toen die zeg maar uh, een blad ging maken... ook dacht van ik zal die literatuur eens voorover, ik zal ze eens even laten zien uh, wat ik vind en, en denk. Dus met een zekere bravoure. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik, uh, ik vond het leuk om een blaadje te maken. Hè? Maar niet omdat ik zoveel te zeggen had, maar meer het, het idee van een blaadje maken. En... Ik had wel iets, of, ja, het was een beetje. Het was schoolblad, hè? dus je, je, het ging over de activiteiten op school voor een groot deel. Waar en ik mee begonnen eigenlijk, in de redactie te zitten, met anderen. En, uh, en ik wou ook tekenen. Dus ik maakte een affiche voor lyciisten Wordt uh, alsjeblieft lees hallo. En, uh, en dat vond ik ook leuk werk. En ze lazen hallo niet, want we wilden medewerkers natuurlijk krijgen. Ja, hè? ja er kwam wel eens een enkeling op af. Maar in het algemeen was het was absolute desinteresse. We werden getroffen. Behalve door de leraren. Die schreven er ook wel eens in. Maar... Uh, maar nou goed, het was het idee van een krantje maken. Zonder dat ik speciaal uh, iets had te beweren in dat krantje. Dat kwam eigenlijk wat later toen we... als gevolg bijna van dat liceerste uh, blaadje Baak gingen oprichten. Toen ik de school had verlaten. Rudy zat nog op school, geloof ik. Toen. Nee, die was ook net af. En toen had ik... Uh, ja, dat was dan wel een letterkundig blaadje. En uh, dus ja, dan moest je wel iets beweren. Dus wij namen afscheid van de vorige generatie dichters. En toen kwamen de experimentele op onze weg. En toen werd het allemaal veel, veel ja, meer solide eigenlijk. Maar het begon gewoon als een soort, ja, hoe moet je het noemen... Ja, het eerste blaadje. Een, uh -huh. een, eh, niet dat ik idee had dat ik de journalistiek zou ingaan, bijvoorbeeld. Of, of zou gaan schrijven, de kunst zou ingaan. Gewoon een, uh, iets leuk om te doen. En uh, wat ga ik dan daarna doen? Uh, geen idee in mijn leven. Maar het had niks met cijfer te maken in ieder geval. Althans, dat, dat vermoed ik toen niet. Koffie schenken? Graag. Maar er zit dus ook... Oh. Ga ik over de. net pas op. Nee, nee, ik heb niks gedaan. Ach, ik ga het zo doen. Maar er zit ook iets uh, onbestemds. klinkt erin wat je nu. Uh, uh, vertelt, zeg maar. Dat ja. je Ook, ook niet, niet echt heel goed weten gewoon wat, je, wat je wilt. Wat natuurlijk ook helemaal niet bijzonder is op die leeftijd, maar. Nee, dat... ik had geen idee. Ik had geen idee wat ik wilde. Ik, uh... Maar ja, dat, weet je dat als je 17 bent. Ik, ik, ik kwam natuurlijk uit een milieu waarin mijn vader was al dood. En uh, mijn moeder was actrice. En die uh, was de hele dag op pad om uh, te spelen en te repeteren, et cetera. Dus ik was een beetje aan mezelf overgelaten. En er, en ik, er, er was eigenlijk niets wat ik graag wilde. Of waar ik deed dat, ik, dat dat op mijn weg zou gaan liggen of zo. Hè? De meeste vriendjes op school, of jongens op school en meisjes, maar vooral de jongens natuurlijk, ja, die, die wisten dat al wel. Die zouden gaan studeren. Hè? Meestal rechten of, of, of medicijnen of zo. Een stevig vak. In elk geval, want hun ouders hadden dat ook gedaan. Of. Uh, het ging uh, economie, bedrijf in of zo. Die, die hadden een soort idee wel over wat ze wilden. En ik had dat niet. Geen idee. Nee, maar het, het, heb, heb je nog wel, als je aan die tijd denkt, in 17. Je moeder, actrice. Je vader dus in de oorlog, oorlog uh, overleden. Zoals we weten. Uh, nou jij daar thuis. Beetje ontheemd. Weet je nog hoe je dagen eruit zagen eigenlijk? Heb je daar nog... Een, want we hebben het net over herinneren gehad. Dat je, nu, ja, je bent nu, nu heel oud. Dus je loopt naar de keuken. Je denkt, waarom ga ik ook weer naar de keuken? Maar heb je nog wel scherpe herinneringen aan... hoe, hoe die dagen waren toen je 17 was? Nou, niet erg. nee. Dat waren... Uh... Nou, ik trok veel met Rudy op wel. En met een andere jongen op school. Paul Jansen, gereden. die is ook alweer dood. Dus dat was veel ja, lachen en praten. Maar in het algemeen het was het, bestonden mijn schooldagen voornamelijk uit de school ontwijken. Dus ik heb uh, ongelooflijk veel gespijbeld. Uh, de laatste keer dat ik spijbelde was drie maanden achter elkaar. En dat kon ook omdat mijn moeder zat als op tournee in Suriname. Of all places... En naar Indië ook een hele lange tournee Er was een huishoudster die, huishoudster, die op mij lette, of enfin, die geacht werd op mij te letten. Maar ja, die had geen idee van wat ik uitspookte. Dus ik ging s' ochtends weg en keerde s' middags terug met mijn schoot onder mijn arm, maar zonder hem op school gebruik te hebben. He, he. ik ging dan. Uh, ja, wat je met 9 Spijbelaars, Spijbelaars trof elkaar uh, zo om half tien in de Cinejak, Half tien s ochtends in de Cineac. Waar je de, uh, een uur lang film keek. Of filmjournaals journaals en uh, tekenfilms. En zo. Nou, en dan ging je... Ja, dan liep je door de stad. En daar zaten veel jongens van mijn leeftijd. Hè, dus dat wij, Ja, en dan... Ik zag soms vier films per dag. Wel. Want ik had een beetje geld van moeder gestolen. Dus dat kon ik uh, bekostigen zelf. Uh -huh. Allemaal. En dat ja. En dan naar huis. Met een, ja, natuurlijk een schuldgevoel. Maar dan, ja. Er was niemand die op me lette. Dus dat, uh, ja dan vervolg je zoiets. Hè, natuurlijk. En dat heeft maand of twee hebben En toen hoefde ik. En dat was al eerder gebeurd. En uh, dat dronk dan wel tot mijn moeder door. En dan kreeg ik dus, uh, moest ik uh, enfin, me beter gaan gedragen. Maar toen heb ik me dus helemaal niet meer goed gedragen. En toen hoefde ik ook niet meer op school terug te komen. En dat was een enorm bevrijdend gevoel. Ik hoefde niet meer naar school. Ja, heerlijk vond ik dat. Maar ik belandde ook in een totale... Ja, wat dan, hè? Ik had intussen de jazzmuziek ontdekt. En de jazzscene, voor zover die bestond... Hè? Een soort kleine jazz in Amsterdam. Jazzclubs, serie Je had ook de Stan Kenton Fanclub. Die zat met de Munters, Boven de. waar nu de McDonald's is. En uh, dus dat werd een beetje mijn milieu. Ik had een vriendje op school. Die Vet Verber geëte. Die had Die leidde het school jazzorkest. De Jumpcats geheten. En uh, daar trok ik ook mee op. En zo. Dus ik. Ja, ik vond mijn weg in die uh, jazz scene, enigszins. En vlak daarna kwamen de vijftigers eigenlijk. Ja. De experimentele feiten. Dus uh, als puber, ja, ik, ik, tastend bewoog ik me door de stad. Nog steeds niet wetend wat ik zou gaan doen. Maar ik had wat geld van mijn moeder gestolen, dus dat deed er even niet zoveel toe. Maar uh, ja, van de ene dag op de andere, eigenlijk. En we zien wel, achtig. En kun je kun je herinneren uit die tijd? En dat was... Huh? dat was ook de grote angst natuurlijk dat je in dienst moest. Ja. En dat was verplicht en dat, daar zag ik natuurlijk vreselijk tegenop. Want ja, ik was, daarbij moet ik zeggen, behalve met een paar vriendjes... was ik ontzettend schuchter en, uh, en ja, ik vond het moeilijk... om met mensen die ik niet kende om te gaan... Dus dienst dacht ik, ja, dan kom je dus alleen maar terecht... Uh, tussen mensen die je niet kent en van allerlei slag. En, uh... Maar goed, ik werd uh, afgekeurd. Dus dat, uh, of S5 heette dat toen. In, als er oorlog zou komen, dan moest je nog in dienst. Althans, weet je, hospitaalsoldaat, geloof ik. Uh -huh. uh, en tot de Cuba-crisis... Ben ik toen de cuba crisis de jaren daarna uitbrak, ik nog, was ik nog altijd bang dat ik opgeroepen zou worden voor dienst? Maar echt bang? Ja, ja, echt, ja, echt. Ja, nu, godverdomme. straks moet ik hospitaal soldaat worden. <laughs> <laughs> en toen was ik al aan het schrijven. Ah. Zo was ik al schrijver, hè, sowieso. <laughs> nou, ik zit nu te denken: hè. dat wat je nu vertelt, zo'n jongen van 17 alleen in Amsterdam, zijn moeder gaat het spelen in uh, Suriname, zijn vader in de oorlog overleden. Kijk, bureau, je, bureau jeugdzorg wordt tegenwoordig voor minder op kinderen afgestuurd. Hè? Zo van, we moeten eens ingrijpen. Ja, ja. maar dat, dat, ik denk niet dat dat bestond. Eh? Er was geen bureau jeugdzorg, er bestond überhaupt weinig op dat gebied. En ik ben, daar ben ik heel dankbaar voor dat bureau, bureau jeugdzorg toen niet bestond.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 Je moet weerbaar zijn geweest toen. Je bent 17, je woonde op jezelf, je moest ook elke avond eten. Je zult niet veel gekookt hebben misschien, maar ik bedoel, je moest voor jezelf zorgen. Je, je liep op straat. Ja, ja dat, als ik alleen was, dan kon ik dat heel goed. Ja, ik, ik kon goed uh, mezelf, uh, met mezelf hond Eigenlijk wel, dat heb ik nog wel enigszins. Ik, ik, vind, het, ik vind het niet erg om alleen te zijn. Dat is nu makkelijk praten nu met mijn vrouw, oma's, maar dat uh, zou me weinig moeite kosten... om opnieuw uh, ja, met mezelf te kunnen zijn. Uh -huh. Heb je vaste patronen? Zoals nu, die had je toen ongetwijfeld ook, maar nu bijvoorbeeld? Ik zeg dat omdat je zegt, ik kan nu nog steeds goed alleen zijn met mezelf. Maar opstaan op een bepaalde tijd, een wandeling maken op een bepaalde tijd... Een, of... Nee, nee, nee, nee, nee. Naarmate ik ouder eh, ben, eh, blijf ik langer in bed wel. En dan ga ik, nee, ik ga vijf vroeg naar bed, maar slaap slecht. Dus ik sta op meestal om een uur of negen. Dan, uh, dan scharrel ik wat hond. <gulacht> tot er interviewers komen of zo. En, maar goed, maar, en smiddags werk ik meestal. Of drie, vier, zo. En dan heb ik het wel gehad. En dat is een beetje mijn patroon. Ik ga naar de film nog altijd. En, uh, nou ja, bescheiden dingen allemaal. Ik maak geen grote reizen meer op dit moment. Maar de dagindeling is een beetje... Uh, van zorgens negen tot zorgens elf. Met oog op morgen ga ik naar bed. En dan... Uh, Slaap ik in. Als het afgelopen is. En dan uh, word ik weer wakker. Twee uur later. En dan doe ik een plas. En dan blijf ik nog een tijdje wakker. Dan lees ik wat. En dan val ik weer in slaap. En uh, of, het is een vaak onderbroken nachtrust. Nachtonrust is het eerlijk. Nou, ga je niet iets doen als je wakker bent? Nee. Daar ben ik dan te sloom voor. Te sloom naar. Ik krabbel wel eens iets op of zo, maar iets doen. Ja, Soms sleep ik met bed uit en posteer me voor de televisie. En daar is dan niks op dat moment. Dus dan ga ik maar weer naar bed. <lacht> ben een hele saaie nachten eigenlijk. En als je dan schrijft, smiddags, hè? Doe je dat? heb je dan gewoon notities klaar liggen? Of ga je, je zit hier achter? Werk want je, werk je op deze computer? Nee, ik, ik, nee, hij is stuk nu bovendien. Maar dat ben ik dacht ik te leren. Maar ik werk op de schrijfmachine of, of met uh, een pen op papier. Ik heb nog een kamertje, daar zit ik meestal eigenlijk, kamertje ernaast. en daar werk ik. Hoezo is die computerstuk? Ja, dat weet ik niet, moet ik aan mijn schoonzoon vragen, die weet er waarschijnlijk raad op. Maar je hebt geen internet meer, of? Er nou, gebeurt niks, ja. Maar was jij iemand die, als, toen de computer het nog deed, ook ging, uh, mails ging zitten versturen en dat soort dingen? Ik zou niet weten hoe. Nee, nee, no, nee. Dat zal ik ook nooit doen, want dat lijkt me een plaag van je tot gunnen. Nee, hè? Ik, ik, ik wil wel en toen eens een brief schrijven. En dan krijg ik ook wel eens een brief terug, maar de meeste mensen schrijven ook geen brieven meer. <laughs> dus ja, soms heb je het idee dat je die brief uh... ja. weggooit, maar zien we wat ermee gebeurt. Ja. Maar in het algemeen. Uh... Denk, zoals ik nu denk, ik, de e-mailkunst beheers ik nog niet. En het is uh, nog niet goed aangesloten allemaal. Ik heb het ding nog maar net, hè? dus ik, ik kijk er een beetje naar. Als, nou... oh, hij is dus niet stuk, hij moet aangesloten worden. Nee, nee, nee. Hij, hij was aangesloten. Ik ja. heb er, mijn column voor de voorstand wel opgemaakt. En dan werd hij... Nou, dat is allemaal te ingewikkeld om uit te leggen. Dat werd dan weer... Mijn vrouw heeft wel internet en die beheerst dat allemaal veel beter dan ik. En die verzendt het dan, gaat het van deze, kom, mijn computer, naar haar, naar haar En dan wordt het verzonden naar de volkskant. Hoe dat allemaal te werk gaat, sla me dood. Ik kan alleen maar die, die woordjes typen. Ja. Ik, ik gebruik dan een schrijfmachine eigenlijk. Maar ook die stukken voor de volkskant, die schrijf ik eerst op de schrijfmachine en dan schrijf ik ze over op de computer, want, uh, ja, want zo'n stukje als je het schrijft, dat vormt zich al typend, hè? Dat, uh, En ik, ik moet te veel nadenken bij de computer nog, oh ja, hoe, moet, hoe krijg ik die komma ook alweer, dus dat houdt me alleen maar op, dus dat doe ik dan eerst op de schrijfmachine en dan kan ik lekker knoeien. Ja. Ja, en bovendien is het ook een vorm van communicatie... die helemaal niet bij jou hoort waarschijnlijk. Die, die, die, nee. Dat is dat mailen, hè? Dus dat je dus binnen een half uur... tien van die berichtjes heen en weer hebt gestuurd. Ja. ik moet er niet aan denken. Ja. Ja, ook de soort rare verplichting die op je rust... dan om meteen te antwoorden. En dat wil ik helemaal niet. Ja. Enfin, ik merk het met mijn vrouw wel. Ik maak een beetje mee. En ja, die, die beheerst die kunst nu. En die weet ook nu hoe ze dat een beetje binnen... De perken moet houden. Maar uh, nee. Het, ook het, de neiging om meteen iets wat in je opkomt naar iemand te e-mailen. En dan krijg je weer een opnieuw slaand antwoordje terug. En dan moet je daar weer op ingaan. Eigenlijk voor iemand, wat het zei je aan het begin van dit gesprek... Die, die met ruzies bijvoorbeeld van ontwijken houdt. Omdat hij daar eigenlijk niet van houdt, hè. is dat natuurlijk gewoon geen, geen fijn medium dan. Nee, maar ik zie toch ook een soort tijdbom in mijn huis. En ik, <lacht> ik, de meeste tijd breng ik door naar, naar dat ding te kijken. Maar het, ik vind het eigenlijk een staar weg. Uh -huh. Heb je ook geen mobiele telefoon? Nee, ook niet. Het is waarschijnlijk uh, het idee om continu bereikbaar te zijn... dat uh, trekt mij niet erg aan. Eh, waar je ook gaat of staat... Nee, ik snap het. Maar heb je het ook nooit toch heel even de, de, de verleiding gekend... dat je dacht, dit is toch misschien handig. Ik ben in Parijs en ik stuur nu een berichtje naar huis uh, dat ik het fijn heb. Uh. Nee, nee, daar zeg je het al. Een berichtje naar huis dat je het fijn hebt. Wat is dat voor bericht? <laughs> dat, dat, dat, dat lijkt me helemaal niks om naar huis te sturen. Mijn vrouw en ik hebben de gewoonte als, we, als zij of ik, als alles anders is alleen in noodgevallen op te bellen. Ja. En niet uh, voortdurend op de hoogte houden van ons hele doen en laten. En dat vind ik me, vinden ons beiden heel wel bij. Uh, en die noodgevallen zijn nog nooit voorgekomen. Tot nu toe. Dus uh, dan uh, we weten we... Uh, uh, ja. ja, maar Gaat dit dat snap ja. ik, dit snap ik, dit snap ik. Want ik, ik, ik bedoel... Ik... Ik heb wel een mobiele telefoon, ik mail wel... maar ik word er ook een beetje gek van omdat, het, omdat je er neurotisch door wordt. Dus ik zou dat systeem... Ik zeg dat ook wel eens tegen mijn vrouw... Bel nu alleen als er echt iets is en doe ik dat ook. Maar bij mij werkt het dan zo dat als je dat dan doet... dat ik dan voortdurend in, in, in afwachting ben van dat ene telefoontje... dat het noodgeval zal blijken te zijn, begrijp je? Dan krijg je ook iets waar ik niet gelukkig van word. Nee, maar <hijen> dames beter om niet zo'n ding te hebben. lijkt me dan... Verkeer, enorme onschuld over alles. En als er echt nood is, ja, dat hoor je dan wel als je thuiskomt. Even over het schrijven hè, van, van, van, van je columns, want dat doe je natuurlijk dan, dan ook smiddags. Wanneer moet je de, de, je volgende maken? Nou, ik, ik, ik ben er nog maar pas mee begonnen weer hè, in de Volkskrant. Ik heb het ruim tien jaar met Jan Mulder samen gedaan, en toen de hele tijd niet. En nu sinds een week of zes, zeven ben ik er weer mee begonnen. In een iets andere vorm. Veel, veel langer dan ik gewend was. En dat kost mij veel moeite om aan die lengte te wennen. Om dat in te vullen. Want ik was gewend aan die korte stukjes. van 250 woorden of zo. En nu moet het er 600 zijn. Dat is een belangrijk verschil. En ik moet oppassen dat ik niet ga oude hoeren om het, om het maar te vullen of zo. Ik schrijf het meestal, ze moeten het uiterlijk vrijdag om een uur of één hebben, de kant. En ik schrijf het meestal op donderdag. We zitten hier nu bij elkaar op woensdagmiddag, dus morgen ga je, ga je het maken. Heb je al een idee wat je, waar je het over wilt hebben? Ja, dat denk ik wel over herinneringen. <laughs> wat, wat, wat mijn leeftijd, nou niet een makkie is, maar daar beschik je wel over, enigszins. Maar zoiets. En dan moet het gelinkt zijn aan nog iets actueels. Maar dat, daar ben ik, dat weet ik nog niet. Maar je weet wel dat het over, her, over herin, herinneringen moet gaan. Of, of, of ga je een paar herinneringen tevoorschijn toveren? Ik, ik heb een paar dingen opgeschreven die bij me opkwamen zomaar. En, uh, her, uh, ik, ik herinner me iets door, door het mooie weer. Er een soort jeugdherinnering bij me op... En, uh, en toen dacht ik, oh, nou, misschien is dat een onderwerpje. Wat voor herinnering kwam erop? Uh, dat, uh, dat ik uh, aan het strand zat als, als kind. En dat wat meer kinderen doen, natuurlijk. Dat en, een gat begon te graven. En dat het zand heel, heel, gloeiend, was, het zand heel gloeiend was boven. Hè, zoals je ook nauwelijks met je voet op kon lopen, eigenlijk. Maar goed, uh, en dat je, hoe dieper je groef, hoe koeler het werd. En op het laatst bereikt je als, als, de, als je arm tot de oksel in dat gat zat... wat je bij elkaar gegrand had, dan bereikt je vocht en koelte. Ja, mooi is dat, want het klopt. En iedereen die dit hoort nu, die, die denkt ook van... ja, zo, zo, zo is dat inderdaad, hoe dieper je komt, hoe koeler het werd... En dan kwam het water omhoog. Ja, en dan nou wil ik ook nog een paar herinneringen bedenken... die ik niet met anderen deel. Die helemaal bij mezelf, waarvan ik zou kunnen uitgaan... Dat, dat heeft niemand zo meegemaakt. Maar daar ben ik nog, uh... enfin, daar ben ik nog naar aan het zoeken. Oh, maar maar, maar waar, waarom? Je zegt dat zo strijdvaardig opeens. En Dan ben ik ook nog alsof het fout is dat dit een gedeelde herinnering is. Nou, niet fout is, maar, maar het, is, het, het is leuk om iets helemaal van jezelf te bedenken. En nee, het, het is heel mooi eigenlijk om uh, gedeelde. Uh, je kunt ervan uitgaan dat elk jongetje en elk meisje, uh, moet je, je er altijd bij zeggen, maar ik, ik zie alleen maar jongetjes voor, maar die, dat die allemaal wel eens aan het stand, hè, voor zover ze opstanden zijn geweest, een gat in de, in de stand hebben gegaan. Maar er zijn ook herinneringen die er komen bij mij wel eens beelden op van heel, echt hele prille jeugd, klein kind, zeer klein kind. Ik denk ja, dat is die is alleen maar van mij. Dat zijn beelden die altijd weer terugkomen, dat rare omstandigheden soms, en waarvan ik bijna zeker weet door de waar het plaatsvond en dat dat alleen maar van mezelf is. Uh -huh. Enfin, dat dacht ik nu... Uh, uh, uh, welke, uh, maar noemen we, vertel er eens gezien? Nee, dat ga ik nou niet doen, want ik moet dat stukje nog schrijven. En, en, uh, ik bedoel, dat uh, dit wordt uitgezonden als het stukje lang verschenen is waarschijnlijk... Maar dan ben ik het voor mezelf kwijt. Dus dat, ik hou dat... dan, oh, maar... oh, dit hou ik even voor mezelf. Ja, maar dan ben je echt. Maar, dat vind ik prima, hoor, trouwens. Maar dat, dat, is, ook, dat is ook een soort bijgeloof dat je, dan, uh, dat je dan maar koestert. Want dat is natuurlijk flauwekul als je het nu vertelt. Dat is een bekend schrijversbijgeloof. Als je mij vraagt, ik ben aan een roman bezig ook. Dus en je, je vraagt, waar gaat het over? Zal ik je dat niet zeggen. Want dan heb je het gevoel, dat je het... ik weet dat het bijgeloof is. Maar het is heel, heel sterk en uh, je hebt het gevoel dat je het kwijtraakt. APPLAUS Dat was het eerste deel van een drie uur durend gesprek met Remco Kampert... in een zomeraflevering van de Avonden. Een bijdrage van de VPRO die eerder werd uitgezonden in de zomer van 2009. Wim Brans blijft ook in de volgende twee uur in gesprek met Kampert. U kunt de Avonden doorgaans beluisteren op werkdagen... tussen 9 en 11 s'avonds op Radio 6. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen mailen naar nachtvluchten.omroepmax.nl U kunt ook onze site bezoeken, www.nachtvluchten.fm voor informatie over de uitzendingen of het terugluisteren van de verschillende uren. Schrijven naar Max, eh, naar eh, Nachtvluchten, kan ook naar de redactie van Nachtvluchten. Dat doet u dan naar Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518 1200 AM Hilversum. Het is bijna 4 eh, uur, moet ik eh, zeggen... Tijd voor het NOS Journaal. Daarna nog meer nachtvluchten met Remco Campus. Tot straks.